Andere Sjiïtische wijken autobommen af, waarbij drie mensen omkwamen. Deze mag mensen bij bomaanslagen omgekomen, vooral shiieten bij aanslagen van de Nigeriaanse terreurgroep Boko Haram zijn in de afgelopen 2,5 jaar bijna duizend mensen omgekomen. Het heeft Human Rights Watch bekendgemaakt. De islamitische terreurbeweging uit het noorden van Nigeria begon in juli 2009 met aanslagen. Sindsdien zijn vooral kerken, politiebureaus, banken en kroegen waar veel christenen komen. Het doelwit de laatste weken is het geweld flink toegenomen. De aanslagen in Kano afgelopen weekend kwamen zeker 185 mensen om. Het aandeel KPN staat op de Amsterdamse beurs op een fors verlies. Het noteert ruim 6% lager dan het slot van gisteren en is daarmee een van de grootste verliezers. KPN maakte vanochtend bekend dat het vorig jaar minder winst heeft gemaakt. 1,5 miljard euro tegen 1,8 miljard euro in 2010. Vooral in Nederland gaat het slecht, onder meer doordat mensen minder mobiel bellen en sms'en. KPN is daarom meer gaan rekenen voor mobiel internet, maar daardoor zijn veel klanten naar een andere provider overgestapt.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 Dan nog het weer in het noorden hier en daar een bui in het oostenzon, maar vanuit het westen toenemende bewolking. Temperatuur rond 5 graden in het oosten en een graad of 7 aan de westkust. Dit was het en dan weer. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar en op de A79 tussen Maastricht en Heerlen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort is vandaag dinsdag. We hebben beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. 11 uur geweest. En zoals u voor ons gewend bent, iedere week tussen 11 en 12. Neem ik u mee op reis terug in de tijd. In de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Het met mooie oud-Hollandse muziek. Zoals altijd als opening hoorde u onze herkenningsmelodie. Louis Davis met Weet je nog wel, oudje. Een opname uit 1928 alweer. Dit uur onder andere Marijke Hofland welke Greulo, welke Alberti, maar nu is Chantelle van Zutphen met je naam uit mijn hart. En ik zeg een bijzonder goede morgen. Nogmaals welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Ik haal je naar Alles. Zeg ik voor Wilke alberti met ricky ook hoor u nog mijn rijke hofland met mijn hart blijft dromen en daarvoor Anneke Greulo met Charlie Is Kip in Ring, niet her. En daarvoor natuurlijk die mooie plaat van Jeanette van Zutphen Met je naam uit mijn hart CFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort Mijn naam is Mario Zandvoort en Iedere week op de dinsdag neem ik u mee op reis Terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70 dat alleen maar met oud-Hollandse muziek En iedere zaterdag herhalen we dit programma nog een keertje Tussen 1 en 2 hier op CFM Zandvoort Nog meer mooie oud-Hollandse muziek Reggie van den Burgt met Eenzaam op het Leidseplein, waar eerst de zingende familie Roskowski het een wereld zonder jou. Als te dromen was zo fijn Alles is me weer ontnomen Mag ik dan niet gelukkig zijn? Ik Dat ik je eens terug zal zien. Dat ik je eens terug zal zien. Dat ik je eens terug zal zien. One after two, na, zeg je One after two. Bonne Fortuna Die zomernacht Bonne Fortuna De rozen bloeiden En geurden zwaar De sterren gloeiden Zo hel en laag. Bonne Fortuna Ik wacht op jou Bonne Fortuna ZANG said so you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 U hoort muziek van Martine Bijl met Ik zou al eens willen weten... Daarvoor Ilona Biluska met De Leeuw Slaapt Vannacht, oftewel. Een Nederlandse vertaling van The Lion Sleeps Tonight. Daarvoor de Fortuna's met Buena Fortuna. En ook nog Reggie van den Burg met Eenzaam op het Leidse Plein. Zandvoort uit Zandvoorts. Nog meer Oud-Hollandse muziek. Zometeen, en wijken we even af van de Hollandse muziek, dan gaan we een Duitse plaat draaien. Van Roy Black met Praak Noer Dein En ook nog muziek van Willy Alberti en Harry Bleek. Wanneer zometeen Roy Black met Praakmoer... Noer. TV hart.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 Das Lied dat mijn Mutter sang ik saß op ihren Schoß Begleitet mich ein Leben lang en laat mich nicht meer los Frag nu dein Herz ob ja ob nein bevor du sagst adieu Frag nur Scheiden tut so weh mit 17 glaubt man nicht daran und wacht noch obendrein nur wenn mir eine Wege kam, dan fällt's mir wieder ein, ich frag nur dein Herz ob ja of nein, bevor du sagst.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 kleise schöne Stunden gehen dahin und ich hör die alte weise und träufe ihren Sinn. in viel meer als alles was das jenes kann waren die sein denn ohne die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 Toch zal mijn hart voor jou steeds slaan, slaan. Weet je nog, die eerste avond toen je zei...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 Honderdduizend keren, alle dagen weer, deze kip in het symfonie. Dat verveelde mij toen zo, dat ik op een goede avond ben kan vragen, om me alsjeblieft niet langer meer te plagen. Maar toen ik mijn hart beneden aan de trap met luchten wacht, toen zag ik jou. Ja.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 FM Zandvoort, u hoort de hoorde muziek van Ronnie Tober met Kip in het Water. Daarvoor Gert en Hermie met Twee Kleine Sterren. Ook hoor u Willy Alberti met Waar Ben Je? En Harry Bliek met Goodbye Mary Lou. Nog meer mooie oud-Hollandse muziek iedere dinsdag aan Ochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee terug op reis. In de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En dat doen we nu met het cocktailtrio met Waar zat je toen het schip is gestrand? Het scheep is gestrand, had jij ook toevallig net iets in je hand? Toen die vreselijke dreun kwam op het zand, en waar zijn jij toen het schip is gestrand? Voor een zeereis voeren wij dus op een nacht, uit de haven op een heel groot motorjacht. Maar degene die het bemanden liep tens morgens vroeg als tanden, dus die schok kwam nogal tamelijk onverwacht.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 Waar zit jij toen de treep is gestopt? Waar zit jij toen de treep is gestopt. Waar zit jij toen de treep is gestopt?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 die vreselijk scheel is werd zo dronken dat hij eraan besweek en toen zijn glas brak zijn bier in de spoelbak was dat het laatste waar hij naar ging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 Jij bent helemaal voor mij, he he, he he he helemaal voor mij. Jij bent helemaal voor mij, helemaal voor mij. Toen ik je zag, riep ik spontaan, ja die boete. Zijn tante tovel, 60 jaar, die maakt het reuze vol. Ze loopt de hele dag in van die minikleden rond. Ze stikte de laatste tovel en die hield ze stevig vast. omhelsde hem hartstochtelijk en toen riep ze enthousiast. Jij bent helemaal voor mij. Riep ik spontaan. Ja, die moet ik nou net hebben en die laat ik niet meer gaan. Jij bent helemaal van mij. Helemaal van mij. Helemaal van mij. Je de muziek van Jackie van Dam met je bent Helemaal van mij. Daarvoor hoorde je jo Johnny Hoes en de feestneuzen met En we drinken tot we zinken. En ook gekocht trio met Waar zat jij? Toen het schip is gestrand. Ik heb nog een paar leuke plaatjes voor u klaarstaan. En dan is het tijd van mij om afscheid van u te nemen. Het was me weer een waar genoegen. Uiteraard als u een deel van dit programma hebt gemist of als u het nog een keer wilt beluisteren. Aanstaande zaterdag wordt het programma herhaald tussen 1 en 2 hier op CFM Zandvoort. En ik ben er volgende week dinsdag weer vanaf 11 uur in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne dag, een hele fijne week. Ik laat u achter met Wilke Alberti, met Ciao Vanetia en misschien als nog tijd over is Ronnie Tober met Geweldig. En ik zeg, tot ziens. denk ik